Het Openbaar Ministerie in Curaçao zegt dichtbij een oplossing te zijn in de zaak Wiels. De bewijsvoering van de mensen die rechtstreeks betrokken waren bij de moord vecht echter veel tijd. Dat meldt een officier van justitie op een speciaal ingelaste persconferentie in Willemstad. Ook is er in de laatste twee maanden meer zicht gekregen op degene die mogelijk opdracht hebben gegeven tot de liquidatie van Wiels. Details kan het OM nog niet geven. Een brandoefening op de internationale luchthaven van Boston... heeft tot grote verontwaardiging geleid. Vanaf Logan Airport vertrokken twee gekaapte vliegtuigen... die terroristen gebruikten voor de aanslagen van 11 september 2001. Kort voor de rampoefening vandaag was er nog een herdenkingsceremonie... waarbij kansen werden gelegd. De luchthaven bood excuus aan vanwege de oefening... op de twaalfde herdenkingsdag van de aanslagen. Het weer morgen valt in het zuiden nog een enkele bui... maar in het noorden veel zon en overwegend droog bij 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. En CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Ja, goeienacht en welkom terug in het tweede uur van Casa Luna. Uh, net heeft het Huis van de Maan verlaten. Florentijn Hofman, kunstenaar die. Ruizachtige beelden maakt, waarvan hij er morgen een gaat onthullen. Um, een 30 meter lang aardvarken, midden in Arnhem, op een braakliggend terrein. En u kunt daarbij aanwezig zijn. Het is een feestje voor iedereen, mogelijk gemaakt door uh, burgers zo in Arnhem. En ik zei nog tegen Florentijn: dan gaan, krijgen we zometeen Harendse Facebook-rellen. Maar nee, zei hij: iedereen mag komen. Als u een aardvarken van 30 meter lang wilt zien. Ga morgen naar Arnhem om vier uur. En, de, en um, nou ja, uh, dan kunt u daarbij zijn. Um, wij gaan hier nog een uur verder over kunsten in de openbare ruimte. Um, Want we willen aan u vragen welk kunstwerk in de openbare ruimte... heeft nou op u een bijzondere indruk gemaakt. Misschien wel heeft u wel een gebouw ingepakt gezien... door de kunstenaar Christo of... Bent u ooit in het Oostblok tegen een reusachtig stambeeld... van Lenin of Stalin aangebotst? Misschien bent u wel in, in de Arabische wereld geweest... bij een groot beeld van een dictator waar u een foto van heeft. Of bent u woedend op kabouterbutplug in Rotterdam? Of misschien staat er wel iets heel kleins en niet zo bekends... bij u in uw stad of dorp wat u nodig is met ons modelen. Um, of misschien bent u wel de enige Nederlander... die een prachtig kunstwerk op een rotonde heeft gezien... Dat zou kunnen. Dan kunt u ons bellen met, uh, dan kunt u bellen met het nummer 0800-1121. Dat is een gratis nummer. Of u kunt mailen naar casaluna@ncv.nl. Um, goedenacht, René de Vries. Ja, goedenacht. Goedenacht. Is er ergens in uh, ons land of daarbuiten... Een, een, een kunstwerk in de publieke ruimte waar u vrolijk van wordt? Ja, ik heb uh, een kunstwerk hier in de buurt... Uh, dat staat bij Slochteren, tussen zanden en Slochteren... Ja. aan de A7. En dat is een molecuul van een grootte van 6, 7 meter. En een molecuul? Een molecuul. Ja. En dat, dat symboliseert het gas wat daar uit de grond komt. Dat staat daar precies boven de gasbron van Nederland. Oh, boven Slochteren. Boven Slochteren, ja. Het staat tegen zanden aan daar. En kunt u, kunt u voor de mensen die niet zo vaak in die regio... Langs de, over de A7 rijden, dat beeld omschrijven? Wat zien we dan? Nou, ja ver u scheikundig onderlegd bent, of de, de, de, de luisteraar, maar ja. het is een molecuul. Het is opgebouwd uit, uh, ja, het, uit atomen die, die samen dat molecuul vormen. En het zijn dus een aantal bollen die ja. aan elkaar gelast zijn op een speciale manier. Ja, ja. En die vormen dat, dat molecuul. En dat vind ik heel fascinerend omdat het dus eigenlijk een, van iets ontzettends kleins, iets ontzettends groots gemaakt is. Ja, ja, is. natuurlijk. Zo'n zes, zeven meter hoog. En daarbij komt dus je, de menselijke maat in het gedrang. En ja. de, de, de, de, de menselijke maat, zowel wat tijd als ruimte betreft. Ja, mm -hmm. ja, dat, dat, dat, vind ik, ja dat vind ik geweldig goed getroffen. En is het, uh, het metaalkleurig of heeft het een kleur? Het is kleur? metaalkleurig, het is grijs, het is metaalkleurig, ja. Ah, ja. Ja. En, en uh, ah, ja, ja. ik uh, vind het, ik vond het mooi gezegd, zo straks van uh, Florentijn, dat, dus de, dat de verveling is belangrijk is. En dat ben ik helemaal met hem eens. Mm -hmm. Dat uh, vind ik prachtig, als ik voor een brug moet wachten of iets dergelijks. Ja. Dan zitten de meeste mensen te mopperen achter de, in de auto of in, achter het stuur. Ja. Maar ik vind het heerlijk, want dan heb ik even een paar minuten voor mezelf en dan kan ik mijn gedachten laten gaan. En juist in die momenten... dan worden de creativiteitspulsen... naar boven gedreven, zou ik haast zeggen. En uh, als dat bij u gebeurt, uh, meneer De Vries... welke hoedanigheid komt die creativiteit er dan uit? Ko maakt u dingen bijvoorbeeld? Uh, nee, nee, nee. Ik schrijf wel. Ik u schrijft. schrijf wel dingen. En ik publiceer ook wel af en toe dingen, maar... Mm -hmm. dat is eigenlijk meer op feiten gebaseerd, maar... Ja, ja. De woorden die ik daarbij gebruik... probeer ik enige creativiteit in te leggen. Ja. En als u dan even voor de brug staat te wachten... en in tegenstelling tot... De mopperende uh, medelanders ja. um, eigenlijk aangenaam wegdroomt. In, in, ja. in, in, hoe, wat voor creativiteit komt er dan los? Is, zijn dat, dan, is dat dagdromen of wat gebeurt er dan? Nou, ja, het, het, het, het verlengen bijvoorbeeld van, van het water. Wat daar dus in een kanaal stroomt. Dat dat naar een zee stroomt. Ja. Dat dat een, een onderdeel is van de totaliteit. En dat dat ja, bij het geheel hoort. En, en het wonder dat de brug omhoog gaat zonder dat er een mens aan te pas komt, alleen maar een cameraatje. Ja, ja. Dat, dat, zijn, dat zijn geweldige dingen. De verwondering van het leven moet je kunnen zien en moet je kunnen ervaren. Ja. Ook als je wat ouder bent, niet alleen als kind. Ja, ja. Dat, dat, is, dat vind ik belangrijk. En dat lukt u zelfs langs de A7 bij Slochteren. Ja ja ja, ja. ja ja. ja, wat goed. En, en, en heeft u een fascinatie voor techniek? Uh, ja, ik ben redelijk technisch aangelegd, ja. Ja, ja. ja, ja. En heeft u, daar, heeft, u, heeft u daarin gewerkt of doet u daar? Nou, ja, ik heb een, nog iets wat, uh, ja, wat vreemd loopbaan achter de rug. Ik ben ja. in de zeevaart bezig geweest. Ik heb jaren gevaren. <kliek> ik heb een beroep als fysiotherapeut gehad en ik heb uh, een uitzendbureau gehad. Ja, ja. En nu schrijf ik. En uh, ja, ik ben oud en afgedaan. Oh, goed, nou, u, klinkt, u klinkt, mee. U klinkt nog monter, hoor. Ik probeer <laughs> nog mee te spelen. Ja, ja. Uh, ja, nee, het is inderdaad een, een, een niet gebruikelijk carrièrepad wat u beschrijft. Ja, ja, ja. Het ja, ja. vraagt af en toe wel enige creativiteit op, op verschillende gebieden. Maar ja. ik, vond dit, ja, ik vind dit uh, fascinerend. Het, gas, het gasmolecuul langs ja, het de A7. het het methaanmolecuul, wat zo'n 6 meter hoog is ongeveer. Ja. En ja, dat doet, mij ook denken aan de, dat doet mij ook denken aan de tijd die dus ook zo moeilijk te pakken is in menselijke maat. Mm -hmm. wij, wij denken in, in, in, in eeuwen, in minuten enzovoort, maar zodra er 100 miljoen jaar op tafel komt, ja dan zijn wij de maat kwijt. Yeah. Uh, zodra de, de, volgende, de volgende ijstijd is over 10.000 jaar, yeah. ondanks de opwarming van de aarde nu. Ja, dat okay. zijn een lastig te be bevatten getallen. Ja, altijd, dat he? zijn moeilijke dingen. En dat... Ik las deze week dat de crisis ons tot nu toe 3800 miljard heeft gekost. Dat kan je ook niet helemaal... Nee, dat zijn ook dingen dat, dat, dat ligt buiten ons, ons, ons gezichtsterrein. Ja, ja. En daarom is het wel eens mooi om dat in, in vormen te geven gieten... Ja. die wij wel kunnen pakken. En daarom vind ik het ook zo mooi dat je de andere kant kan doen. Ja. Dingen die je niet kan pakken, in vormen gieten... Ja. Die je wel kunt pakken. Een klein, onzichtbaar molecuul opblazen ja. tot een ja. gigantisch... Ja, ja, ja, ja. ja. Gigantisch ja. werk, ja. ja. Kent, kent u het werk eigenlijk van Florent en Hofman? Uh, ja, nou, vaag, vaag. Ja. Ja. Maar het, uh, ja, het is inderdaad... Het, tijd en ruimte, die, die lopen uit de maat. Ja. Daarbij, uh, dat vind ik... Ja, dat vind ik... Uh, mooi kan ik niet zeggen, maar fascinerend. Heel goed, oké. Okay. Ja. We gaan het... Um, nou, voor iedereen die wel eens ja. uh, langs de A7 rijdt... of dat nog nooit ja. gedaan heeft... Ja. die kan het gasmolecuul bewonderen. Ja. ja. Het zeven meter hoge gasmolecuul. Ja. Meneer de Vries, ik wens u een goede nacht. Dank u wel. Ja, dank u. Oké, okay. Ja, dank u. Daag. U kunt ons nog steeds bellen. Uh, we hebben het over kunstwerken in de openbare ruimte. Uh, beelden, stambeelden of ander andersoortige kunstwerken... die uh, misschien bij u in de buurt staan of die u bent tegengekomen... op reis. Uh, of... Misschien wel rijdend over de, langs de Nederlandse snel, over de Nederlandse snelwegen. Hoe dan ook. U kunt ons bellen op het nummer 0800-1121. Dat is gratis. Dus wat let u. En u kunt ons mailen. Heel erg Zal het nooit gaan. Mooier dan nu. Zal het nooit gaan. De Dijk. een Huub van de Lubbe zelf. Um, we hebben het over kunst in de openbare ruimte. U kunt ons bellen. 0800 121 En dat uh, doen we naar aanleiding van het gesprek. Wat ik een uur hiervoor had. Met Florentijn Hofman. Die morgen een reusachtig aardvarken gaat onthullen in Arnhem. Goedenacht meneer De Leij. Ja. Ik spreek met... Uh... Patrick de Leij. Dag Patrick. En, uh, we hadden altijd uh, de gewoonte om elk jaar met, uh, met z'n drieën, dus drie uh, kameraden, uh, naar Parijs uh, te gaan om uh, museums te bezoeken. En uh, ja, het is al een tijdje geleden, toen was het nog Jeu de Pont, heette mm -hmm. dat toen, mm -hmm. uh, museum. En uh, uh, daar hingen al die impressionisten en zo, waaronder uh, Claude Monet. Maar uh, we zworven door de stad heen. En toen kwamen we bij een heel klein museumje uh, Bij Bois de Boulogne. Mm -hmm. En uh, daar hing ook een schilderij van Monet. Maar dat was. Uh, in de laatste jaren van zijn leven. En toen was de man nagenoeg blind. En daar heb ik voor gestaan. Ja. Yeah. En. Uh, ja, de tranen schoten me gewoon. Uh, spontaan uh, in mijn ogen. En. ja, dat, dat zat eigenlijk zo diep. Omdat die man heeft. Uh, zijn hele leven zo hard gewerkt. Hij heeft heel veel schilderijen gemaakt. En dat hij tot op het laatst. Uh, uh, een strijd had. Om, om toch wat op het doek te krijgen. En, ja. Uh, ja, het is niet zijn mooiste schilderij. Maar het is wel een schilderij wat. Uh, ontzettend veel emoties uh, bij me los heeft gemaakt. En kan je beschrijven wat zo ontroerend was? Uh, omdat het allemaal eigenlijk. Uh, ja, rare veegjes zijn. Ja, ik schilder zelf ook, dus. Ja. Ik, ik, ik kan dan enigszins uh, voorstellen. Um, als je dus heel slecht ziet. Ja. Dat je dus. Uh, de, de streken waren een beetje uit elkaar. Als je normaal schildert, heb je, dan zet je het naast elkaar om een mooie kleuren te krijgen, enzovoort. enzovoort. Maar het, na, het, het was wel een gek effect, want al die kleuren mengden zich wel met elkaar als je op een afstand stond te kijken. Uh -huh. Maar ja, het was natuurlijk. Um, dus je zag het vakmanschap er nog wel doorheen? Ja, een klein beetje, ja, een beetje wel, ja. Maar je zag wel dat het eigenlijk... Niet meer kon. Niet meer kon. Ja, ja. Maar wat, ja. wat is dan ontroerend dat hij... het feit dat hij, terwijl het eigenlijk bijna niet meer kan... toch doorgaat omdat hij... moet schilderen? Ja, denk het. Het drang. Ja. Ik bedoel, net zoals Beethoven... die uh, doof was. Doof, ja. Die stond te dirigeren. Ja. En het orkest had toch wel het verzoen... om het nummer gewoon te spelen. Zoals het moest. Mm -hmm. Maar hij zat er verleden, dus naast natuurlijk. Ja. Maar ja, de, de, laatste, de laatste stuiptrekking hè, van, van het leven eigenlijk. Ja. Nou ja, als dat en, natuurlijk het, het, het, je diepste kern, het wezen is van wat je bent, zo, zo, van dit soort kunstenaars, dan is dat natuurlijk ook hetgene wat het laatste overblijft. Ja. ja. En ja. daarom, uh, ja, toen. Uh, ja, toen had ik het niet meer. Ja, ja bijzonder. En, en ja. doe je dat nog steeds, Patrick, met de drie musketeers op ah, pad? Ah, zeker. Ja. ja, nou en af. Ja hoor. En waar, uh, waar gaan jullie dit jaar heen? Uh, nou, nou uh, dit jaar uh, zijn we nergens heen gegaan, want ik denk dat het volgend jaar weer wordt. met oh, ja. wordt het weer Grand Palais en zo. Ja. En uh, misschien het Louvre weer een stukje. Maar, maar meestal is het, uh, gaan jullie naar Parijs om daar de, de musea aan te doen? Ja, maar we hebben ook wel eens een fietstochtje gehouden naar het Krullenmuller. Oh. Om daar... Uh... Jullie zijn ook hele gewone jongens gebleven. Ja, zeker. Ja, <laughs> ja hoor. Ja. <laughs> dus... Uh... Ja, dus, dat is wel leuk. Ja. Nou, dankjewel voor, uh, voor het laatste werk van Monet. Klink, ja. Klinkt indrukwekkend. En dat, in welk museum is dat nou te bezichtigen? Um, het heet Bar -Mautau. ja en het is in de buurt van Bois de Boulogne. Oké, okay, nou. Voor de monet ja, Dus Het is eigenlijk, ja, de, de, de, niemand, heeft, niemand kent het zowat volgens mij, want uh, ja. iedereen die erover spreekt heeft nooit van gehoord, nooit van gehoord. Goeie tip voor wat de mee liefhebber. meestal gaan ze allemaal naar gué dat is ook prachtig natuurlijk. Ja, uh, ja zo was het, het, het. Vroeger heette het uh, gué Jeu de Pomme, want ik zei toen in het begin Jeu de Pomme, mm -hmm. maar dat uh, zo heet het Geerderzee, hè? Maar je bedoelt niet Musee Dorsee? Musee d'Orsay? ja, precies. Ja, ja. ja het, oude, het oude station is dat in feite. Ja, ja heel mooi ja. Uh, aan de scène. Um, Oké, okay. uh, Patrick, dankjewel. En uh, ik wens je nog veel mooie trips met de, met de vrienden en de kunsten. Ja, en ik jou ook met je programma. <laughs> Oké, okay. Joe, dankjewel. Hè. Dag. dag, dag. Goeienacht, meneer van hetzelfde. Ja, Goeienacht. Goeienacht. Ik heb, uh, geloof ik, een anekdotisch verhaal. Kijk. Misschien moet ik het anders formuleren. Ik kwam uit Gidan. Ja? En daar had je een, uh, een beeld pas daar neergezet voor, voor herdenking altijd. Hè? Dus ja. voor de, en dat was of voor de vrouwen ingezet, of voor de gevallen vrouwen. Mm -hmm. Tussen gevallen vrouwen. Tussen vrouwen die geslachtoffer werden. En uh, dat was naakt. En dan moet je denken aan ongeveer, ik zie een beetje terug te denken... 1950 dat dat. En dat was aanstootgevend. En dat beeld werd eh, verbanden, niet vernietigd, maar ergens in een klein parkje neergezet. Ja. En op die plek werd een geklede vrouw beeld neergezet. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, was er een, een, een beeld in Schiedam... Uh, ja, voor het verzet. Voor het, om, uh, het verzet, het jaar, verzet te herdenken. Nou, sorry, even laten praten. dan neem je niet Ja, nee, nee, ja, verzet herdenken. En ja. het, was, het, was, het, was een, het was een beeld van één vrouw. één naakt, Ja, één, één prachtig mooie vrouw. Mooi en, en, en wat was daar... Het, het was niet zo passend voor de gelegenheid? Of? In die tijd was dan nog eigenlijk... Uh, nee, het was eigenlijk omdat het naakt was, was aanstootgevend. Dus een beeld ja. was in die tijd... Me, me, dus eigenlijk meer van, vanuit het naakt overwegingen ja, dan van, ja. vanuit de oorlogs. Uh, ja, ja. ja, ja. ja. Maar, Want het staat nu in het Julianenpark uh -huh. nog steeds. En uh, wij gingen vroeger. Weet je, als je een jaar of tien was, ik denk ik. Ik kan ja. het ongeveer wel nagaan. Ja. En wij deden onze communie in 1947. Toen was ik ja. uh, katholieke kerk. En dan leerde je de zonde van een uit. Weet je wel, hoe scherks ging dat? Ja. Al vieze zeggen en dat en denken en doen. Uh -huh. En jezelf uh, spelen. En ik dus ik dus dan aan die tijd, dus 47. Nou, dan komt er drie jaar bij. Dus er zal het in 50 ongeveer gebeurd zijn. En in die tijd gingen je op zaterdag nog werken. En op zondag gingen de mensen wandelen. Vader, moeder en de kinderen die nog klein waren, gingen dan mee. Overzichtelijk bestaan, en, hè, was dat toen? Ja, en dan ging je naar de. Ja, daarom zeg ik, ik heb het wel eens over sociaal geheugen weet je. Ja. Mensen denken altijd dat het altijd maar. Uh, dus in mijn levenstijdperk, ik ben dan van veertig, is, uh, is dat wel een ongelooflijke verandering nu. Ja. Maar dus, uh, in wezen waren ons geest eigenlijk, tenminste in mijn tijd, ik was natuurlijk te jong, maar degene die aanstoot namen waren in wezen eigenlijk, ja, nou ben ik een beetje hard in mijn uitdrukking, maar vies van geest. Vies van geest? Dat, uh, ja, eigenlijk ziek of vies. Zo, zo werd dat genoemd. Nou, nee, ik bedoel, uh, nu achteraf. Dus je zou kuis moeten zijn en netjes... en, go en zoals God het gewild hebt en zoals de goede burger, weet je. Ja. Want daar kwam het vandaan. Ja. Daarom werd het weggehaald. Ja, ja. Dus het uh, meneer meneer Van Zelfde, en... ik heb nu dus... Uh, ik heb het beeld gevonden op het, op het net. Ik heb nu een foto voor me. Het bevrijdingsmonument oh, in het Julianapark. Ja. Uh, en dat zal ik even schetsen... Uh, voor, voor de mensen die niet dagelijks... door het Julianapark struinen in Schiedam. Ja. Um, het is een naakt van een vrouw. Ze houdt haar hand voor haar borst. En ze heeft een soort af, ja, een kleed wat eigenlijk van haar afvalt. Hè? Wat nog om haar been zit. Het is eigenlijk wel een heel mooi beeld. Het is een heel mooi beeld, ja. Het is prachtig, oh, ik dacht maar... Dat, uh, ik, oh, sorry. Ja, ja nee, uh, nee, geen probleem. Maar ik, de associatie met um, een, uh, uh, ja, een verzetsmonument... dat is inderdaad wel ver weg. Ja, ja. Je denkt, het is nee, gewoon meer een soort nimf een soort, nymph, nou. een soort, soort prachtige nimf in, in een Schiedams bosje... dan dat je denkt, uh, we gaan hier ja. eens even twee minuten ja. stil bij staan. Ja. Ja. Maar het was een eer. Aan, aan, aan, uh, ik weet, want een jaar of tien geleden werd het nog een keertje opgehaald in een krant. Ja. Dus het is niet zo dat ik zeg maar, uh, zelf dat uh, per ongeluk verzint, weet je? Alsmaar. Ja, ja. Ik, er staat hierbij... Uh, nee, er staat hierbij... De gemeenteraad weigerde dit beeld... Um, als officieel oorlogsmonument. Onder meer omdat het te naakt zou zijn. De tekst is daarom in 1950 van de sokkel verwijderd. Oh, en... Op een andere ja. weg. Ja. ja, u heeft het helemaal dat goed. In 1967 is het beeld gerehabiliteerd en is de tekst opnieuw aangebracht. De mannenfiguren beelden de onderdrukten en het verzet daartegen uit. Zijn... Oh ja, daaronder op de sokkel zijn nog mannenfiguren. Ja. Hmm. Te midden van hen rijst een vrouwenfiguur op die de vrede symboliseert. Oh, dat is het. Deze vrouw symboliseert de vrede zonder kleding. Ah. Ja, dat kan natuurlijk. Je hebt natuurlijk geen kleren ah. nodig om de vrede nee. te symboliseren. Um, en nou, de laatste vraag nog, meneer Van Zelfde. Welk beeld staat er dan nu op die plek? De, de, de, het is, uh, een geklede vrouw. Wel een vrouw. Een oh, ja. Vrouw. ja. ja. <laughs> dat, dat was toen de. Sorry ja. Nee, nee, nee. Ja. En, en bent u euh, na de jaren 50 nog, euh, euh, ja, toen was eigenlijk alles euh, was al snel een beetje vies en ziek van geesttocht. Ja, pas. Laat maar zeggen, de, Hef, heeft u ook in de jaren, jaren de, 60 het juk van zich afgegooid? Uh, in 60 begint het, ja. De katholieke kerk die begint in 62 met de pil. Hè. Dan komt ja. de pil vrij. Ja. En dan komt in één keer die ene uh, bisschop, uh, bekjes geloof ik. Oh ja, maar en die zeggen op de tv dat de vrouw zelf mag kiezen, de katholieke ja. vrouw. Maar heeft u, e e heeft u ook zelf het, het juk van zich afgegooid? Of uh, bent u ook daarna vrijer gaan leven? Ikzelf was eigenlijk een beetje er ook nog altijd over verwonderd. Ik, ik was aan de ene kant heel katholiek ja? toen ik jong was, braaf ja. en netjes. En uh -huh. tegelijkertijd uh, ging ik ook toch de seksuele kant heen. Uh, tenminste, uh, het verlangen gaf ik toe. En, eh, en ik, was eigenlijk, ik heb mezelf vrijgemaakt zonder de. Maar ik moest me wel lossen van die ontzaggelijke... Uh, want je ging naar de hel, hè? Ja. Dus je, dat leerde je, weet je. Je leerde als je met jezelf speelde dat je naar de hel ging als je dood ging. Man, ja. En ja, dat, dat was echt een reëel. Maar u bent niet eenmaal uit, uh, uit de band gesprongen door uh, poedelnaak door het Kralingse bos te gaan huppelen? Nee, eentje toen ik dronken was door, uh, door een gracht. Oké, okay. nou dat, <laughs> dat vergeven dat we. we. Dat vergeven we u, meneer van Hetzelfde. Oké, okay, bedankt. En een hele fijne nacht. Yo. Ja, u ook, bedankt. Oké. Okay. We gaan uh, luisteren naar een andere Nederlandstalige zanger. En wel iemand die vandaag 60 is geworden: G. Reinders. Ik had al twee meisjes gezien. En achterop, allebei in een saxofoon. Witte blues, box met geel biezen. Ik was gepoetste show, naar boeten het dorp ik het gerette van een trompet. Genoeg gewijand, hier drinken voor scheid. En de eerste stro droog het van het weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen m'n zondagse soep. En het lege truit van die trombones trok oost naar voren over de stoel. Bij de kerk waren natuurlijk weer twee cafés en een plein. En hij speelden hem van heel fijn. Bloos muziek, op een schone zondagmorgen. morgen. muziek, plus mij ver. Met toeters en bellen, vrolijk. Zondagmorgen mooie muziek, bloos, Griek. Geef me een bloosbas, voor het stevig fundament. Geef me juven en saksen voor de moeren van deze muziektent. Het vergulde koperdijk weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan heur ze bloos. Op een schone zondagmorgen blaas muziek. me mij ver, met toeters en bellen. Een schoon vooral vertellen. Zondagmorgen blaas muziek. mij Muziek van G. Reinders, vandaag 60 geworden. Uit Limburg, terwijl hier achter de schermen alleen maar mensen uit het noorden werken. We hadden Florentijn Hofman te gast uit Emmen. En de techniek en regie wordt verzorgd door Rolf uit Groningen. En Jelmer komt uit Friesland. En dan toch maar een Limburger draaien, dat is natuurlijk uitermate collegiaal. Um, we hebben het over de kunsten. Florentijn Hofman was hier te gast en die uh, maakt enorme sculpturen in de publieke ruimte. En de vraag aan u is... Um, heeft u ook zo'n beeld of schilderij of iets? Een kunstwerk waarvan u... dat een diepe uh, indruk op u heeft gemaakt. Um, bel ons dan op 0800 121. Dat is een gratis nummer. We hebben reeds gehad... Uh, een enorm beeld van een molecuul. Gasmolecuul aan de A7. Het laatste schilderij van Monet. Waar hij waar blind was. Bijna blind was, maar toch nog schilderde. En een, uh, een naakt beeld vrouwenbeeld, zonder dames textiel in Schiedam. Nou ja, wat wil mens nog meer? nacht, um, meneer Wolters. Goedenavond. Goedenacht. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja. Zeg het maar. Is er ook een uh, kunstwerk wat uh, waar u vrolijk van bent geworden? Nou, um, of indruk um, heeft gemaakt? Het, het, is al, het is al 30 jaar geleden. Er stond er een uh, een iglo van uh, glasplaatjes uh, in elkaar gezet met lijmtangen voor het boymans in Rotterdam. Oh. En uh, dat was ongeveer zeven meter doorsnee, 3,5 meter hoog. Yeah. En dat vond ik wel, uh, dat vond ik wel een bijzonder ding, ook omdat het uh, ja, vandalisme gevoelig was. En voor zover ik weet is daar nooit iets mee gebeurd. Dat, dat bleef daar staan. Yeah. En dat vond ik wel, dat vond ik wel gek. 30 jaar geleden. En het was dus... Die molecuul die heb ja. ik vandaag nog gezien. Oh, daar ben je vandaag langs gereden. Maar ja. um, nog even terug naar die, die Iglo. Uh, stond die op het ja. terrein van Boymans Of echt op straat? Ja, ja, ja voor de deur. Voor de, voor de, voor de, gewoon in de publieke ruimte. Ja, precies. De je, je, je hoeft niet in een tuin of een hek door om hem te zien. Ja. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Die en dat was een... Je kon, kon, kon er ook aanraken... En je kon, ja, maar het bleef ook, ik, dat, vond, dat was het bijzondere. Uh, ja, alles van waar is weerloos. Uh, maar was het een fragiel ding of maakte het die indruk? Ja, nee, ja, zeer, zeer, zeer ja. fragiel. Kleine glasplaatjes met, uh, ja, gewoon door een paar simpele lijmtangen in elkaar gezet. Ik Gewoon dat het Mario Metz was, of ja, ja. Mario Metz, zo, ik ik, zo, in ieder geval, zoiets heb ik onthouden. Maar dat is, dat is al dertig jaar geleden, maar dat, dat heeft me altijd verbaasd. Dat, ja. dat dat, dat blijft staan. En uh, wat kunt u... Of kun je beschrijven wat de schoonheid was van deze glazen iglo? Wat er zo mooi aan was? Behouden... Nou, nee. Dus het, was, het was gewoon een, een, een halve bol. Ja. En uh, maar, ja, dat was voor, voor, voor de... Daarna is het was verbouwd. Nog een keer, geloof ik. Maar uh, <laughs> dat heeft toen wel indruk gemaakt, ja. Maar het was meer het feit dat, dat zo'n kwetsbaar ding daar gewoon bleef staan dan... Ja, ja zo'n ja, ja. heel ja, nou, bijzonder. Nou ja, ja, ook. Ja, maar ja, ook, ook uh, de, de eenvoud. De eenvoud van die plaatjes met, met een paar lijmtangen. Ja. En samen, uh, het, dat vormde zo die, die Iglo. En dat vond ik wel gek. En ben je Rotterdammer? Buiten het, buiten het museum. Nou, ik, ik, heb, ja, ik heb 30 jaar in Rotterdam gewoond. Ja, ja. Ik ben ook een noorderling trouwens, van de afkomst. Groningen. Het is allemaal Groningen, hoor, wat de klok slaat vandaag hier. <laughs> ja, dat, staat die, staat ja, dat heb die, ik begrepen, ja. Staat dat gebouw ook nog in de fik, daar hoorden we, maar dat was brandmeester aan de ja, vismarkt. Ja dat, is, ja, dat is een café, ja. ja. een café, nou goed, het is, het is me wat allemaal café vandaag. Het is een begreep ik. Ja, ja. Dus ik weet niet waar het was. En um, ga je nog veel naar het museum? Ja, ja, ja, ja. ja. Ben je een kunstliefhebber? Ja, als er een gelegenheid is, ja. Ja, zeker. Oké, okay, ja. um, Oké, okay, um, dank voor de glazen iglo. We zetten hem op de lijst uh, bijzondere, bijzondere sculpturen in deze Casa Luna nacht. En uh, okay. Nog een hele goede nacht. Dank je wel. Jo, goede nacht. Dag. dag. Dag Felix. Uh, dag Felix. Uh, ja, ik heb een uh, sculptuur yeah. in Portugal. Vertel. Uh, dat is op de grens van Porto en uh, Ja. Yeah. En dat is een sculptuur van Janet Ja. Yeah. En die is een heel gigantisch. het ziet eruit, het is een netwerk, maar het ziet eruit als een soort visvuik: Een ronde visvuik. Yeah. En dat is uh, ze heeft, zeg maar, uh, dat zijn drie palen waar het aan hangt. Uh, bovenin het is een, een ring, die weegt 50 ton. En daar hangt dat, hangen die andere ringen aan, zeg maar, als het ware... Het, het, het, het hele bijzondere is van het kunstwerk dat het, uh, het, het. is heel erg transparant. En het beweegt gewoon met de wind mee. Met, met, uh, ja, ja het is daar de kust natuurlijk veel wind, dus dat, dat is altijd aan het bewegen. En het is bedacht een beetje als een soort hommage aan de vissers. Maar, de plaats, uh, nog, nog even voor mijn beeld: is, wat is de schaal van het, uh, van het kunstwerk? Uh, het nou, dus, het, het, het hangt aan drie. Uh, Zeg maar, van tussen de 25 en 50 meter. Het is dus reusachtig. Het is heel erg groot. Het aardige is dat het heel erg groot is, maar dat het eigenlijk het zicht op de, op de oceaan helemaal niet belemmert. Omdat het helemaal, helemaal transparant is. Ja, ja. En hoe heet de kunstenaar? Uh, de Jeanette Janet Echelman. Echelman. Echelman. Het is een, een Amerikaanse. Ja, ja. ja. En staan uh, nou, staat het maar dus heeft het allemaal verschillende kleuren en zo. En, en kijk, je moet weten, Matosinius, dat was uh, vroeger de, de, de, de belang, een van de, de, misschien de belangrijkste uh, industrie van de visconserven in, in Europa. Mm -hmm. dus onze sedientjes kwamen allemaal uit Matosinius. Maar mm -hmm. nou, dat is allemaal verdwenen tegenwoordig, want dat is uh, allemaal uh, naar Marokko en dergelijke verhuisd. Dus, dus al die visconservenfabrieken zijn verdwenen, maar daarmee is er juist weer zo'n monument gemaakt voor de vissers van Matosinius, die er nog maar heel weinig zijn eigenlijk. Ja, ja, maar wat is, was nou het, hetgene wat zo imponerend was? Was het de schaal of was het de plek of was het... het, is, het is, het is, ja, het is, het was Je, je komt gewoon op een gegeven moment aanrijden. het mooiste is als je gewoon, gewoon, uh, of als je loopt. Uh -huh. Ja, en dan zie je opeens... En, en eigenlijk is het zo dat heel veel mensen het ineens opvalt. Ja. Omdat het eigenlijk zo groot is. Maar als je cheater ziet, dan zie je, denk je, wat is dit nou, weet je wel. Er is echt een nou ja, wat ik zeg, het is een die daar uh, tot 50 meter boven de grond uh, aan het bewegen is... en met de wind meedraait en mee beweegt en zo. En, en, en ja, het soort, is soort enigszins heel groot... en anders is het zo transparant eigenlijk... en licht eigenlijk, alsof het zeg maar uh, helemaal niks weegt. Ja, ja. Dus het is iets gigantisch zwaars wat ook, nou ja, een soort... Bij, nou ja, kijk, bijna als een die die visnet, als de lichtheid van een visnet... Uh, het beeld ja, heeft. Het is een, een soort ronde ja. zeg maar. Ja, ja. Kijk, zij maakt meer van dit soort net sculpturen. Ze heeft ook. Maar ja, toen was ik niet in Amsterdam. Van in december is in Amsterdam ook een, een sculptuur daar gehangen voor de stolpera. Van, van een soort net. Maar, maar ja, toen was ik er niet, niet. gezien. En is het feit dat er dan zo'n verhaal aan vastzit... over die geschiedenis van die visvangst en dat dat nu wat minder is, maakt het dat extra bijzonder? Ja, voor mij wel, ja. ja. Want, want, ik, ik kom heel veel daar in, in, Porto, in Portugal, in, in uh, Madassines. En ik, ik, ik weet gewoon een beetje hoe, het, hoe dat, nou ja, die geschiedenis van dit, het teloorgaan van, van, van de van visconservenindustrie industrie Ja. En, en, en hoe, het, hoe mensen dat weer dan, uh, dus, uh, dus met name Madassines, dat weer opgepakt heeft door, zeg maar, een nieuwe architectuur daar te, uh, te realiseren. En dan van zo'n van, van, van sculptuur daar ook uh, neer te houden. Oké, okay, oké. Okay. Dus is dus een beetje, zeg maar. Een, een, zou kunnen zeggen, in heel veel situaties is dan... ja, de dieren verdwijnt. En dan ja. wordt het een dode stad. En dat is daar opgevangen, onder andere door... niet alleen de sculptuur, andere, andere architectuur ook. En daardoor is uh, Modicine weer een, een levende stad geworden. Oké. Okay. Of gebleven. Kijk, dit is een leerzame uur aan het worden zo. Felix, dank je wel. De enorme, voor de enorme visvuur, vlak bij Porto, vlakbij Portugal. Ja. Dank je wel, okay. goeienacht. Oké, okay, denk wel. Goeienacht, Kees. Dag, Nathan. Hallo. Ik was ooit uh, met mijn vriendin uh, Nelleke in uh, Parijs. Ja. En uh, toevallig was het een weekend dat de musea open waren op zondag. Zijn die dan die dicht zijn, op zondag? Uh, ja, op zondag. Eén keer in de maand dus zijn alle musea gratis open. Oh, ja, ze ja. zijn sowieso open. Nee, dus precies. Ja. Gekeerd, maar... maar toen was het gratis, oké. Okay. Toen was het gratis, ja. En dan loop je, want het trekt dus nog meer bezoekers. Dus je loopt tussen een enorme stroom mensen. Ja. En in het Louvre, nou, er is zoveel te zien. Ja, het is eigenlijk veel te veel te zien. Want als ik zelf naar een museum ga, dan wil ik misschien drie dingetjes zien. En uh, dan bekijk ik het dan heel goed. En volgens mij zit je ook zo in elkaar, want je hebt bouwkunde gestudeerd. Ooit, Klopt. ja. Toch? Absoluut. Nou ja, weet je wat ik heb met die grote uh, musea? Dan word ik zo overweldigd door alles dat ik. Uh, dat, dan wordt het te veel. Dan kan je al die indrukken niet meer verwerken. Nee, nee, nee, maar dat heb ik dus ook. En Dat, uh. dat heb ik ooit begrepen. Want als je op vakantie gaat, in, als je jong bent, dan. Uh, ja, dan ga je gewoon iets doen. En dan... Maar op een gegeven moment snap je. Yeah. Ja, drie dingen is al heel veel gewoon. Yeah. Als, drie hele mooie dingen. Nou, wat moet je nou nog meer, weet je? Ja. Yeah. Nee, maar dat is waar. Geval, ja. Ja, of soms zelfs een lege bouw kan al heel prachtig zijn. Met, met, ja, ja, <laughs> met bedoel, niks bedoel, erin. Nou, nou, nou denk ineens van uh, het museum in, Ma in uh, Maastricht. Het museum is mooier dan de kunst die erin staat. Welk museum in Maastricht bedoel je, de... Ja, dat moderne museum Ja, god, hoe heet het? Nou goed, komen we zo op. We gaan even terug naar het Louvre. Was er iets in het Louvre wat jou... Dus wij waren daar, Nellek en ik. En nou, ja, wij... Nou, we wisten heel niet wat gratis was, maar we liepen naar binnen. We konden zo doorlopen. Maar er lopen al die gangen vol. En het is zo groot. En ja, en Lisa staat ook ergens. Er heel veel mensen voor op afstand. En... Maar wat ik, wat, ik, wat ik nu juist zo mooi vond op een trap, die Nike. Met ja, toch, uh, die vleugel die een beetje gebroken is. En, uh, je moet toch een klein beetje denken aan die sportschoenen en zo. En dat soort dingen. Ja. Is, uh, is dat een, soort, is dat een maar, van die engelachtige beelden? Om het ja, over? een engelachtig beeld op een trap staat het daar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is echt prachtig, joh. Met zo'n vleugel, oh ja. Ja. ja, volgens mij genoten we er bij even hard van, weet je wel. Maar wij hadden op een gegeven moment ook zoiets van, nou, we kunnen gewoon niet alles bekijken hier. Want het heeft gewoon geen zin. Want er hangen, er hangen misschien wel honderd schilderijen. Ja, ik overdraai dan een beetje van de Lacroix-oorlogsschilderijen en dat soort dingen. Ja, ja. Wat, wat schiet je ermee op om dat allemaal te gaan bekijken? Nee, dat is te veel. En is die Nike nog intact of is die al enigszins gehavend? Nou, dat... De... Ja, er staan hele mooie foto's van op... Uh, er, zitten, er zitten wat vleugels aan, volgens mij. Je miste wel het een en ander. Het is uit de oudheid, denk ik, ja. ja. Nee, het, het Louvre welk, is... Het, dat, dat heeft het Louvre, maar dat heeft het Vaticaan Museum in Rome ook. Die zijn zo groot dat je al bij, bij binnenkomst wanhopig wordt. Ik was een keer in het Louvre en toen kwam er een groep Japanners langs... met zo'n uh, gids voorop, met zo'n paraplu in de hand... Ja, en die gingen op dat een is altijd mooi, hè? Ja, dat is ja. altijd behoorlijk hilarisch. En die gingen in een rechte lijn op de Mona Lisa af. Maar die waren zo hard aan het lopen... dat, dat ze ook helemaal niet doorhadden... dat ze door allemaal galerijen liepen... waar ook nog waanzinnig mooie schilderijen... maar die waren ja, ja. eigenlijk vanaf de entree... in een soort sprint met z'n allen naar de Mona Lisa. Die gingen ze vastleggen op... allerhande uh, cameraatjes. En ik had, ik, ik heb dat, dat heb ik dan weer niet gezien, maar... Het, het kan bijna niet anders dat ze daarna weer het museum uitgesprint zijn... met z'n allen achter die paraplu aan. Ja, maar eigenlijk is het heel debiel dan, hè? Het is volslagenkrantzinnig, het het maar het was ook, ja, het was ook dat, heel erg geestig. Het heeft niks met mijn kunst te maken, ja. zo. Nee, nee. En Musee d'Orsay, dat ligt aan de hoofdkant van de scène... maar ja. daar... Um, ja, daar lopen dus ook mensen. En die, die zijn op zoek naar een, een interessante schilderij. En dan, dan ziet die uh, suppose, ziet ze lopen... Ja. en dan... Uh, en dan zeggen ze, ja, ah ja hangt hier ook even van hoog of zo? Nou, die hangt er gewoon natuurlijk. Het is gewoon oh ja. een klein schilderijtje en dat valt bijna niet op. En dat is dus ook heel niet zo erg mooi. Maar ja. als je dan zegt van, ja, maar dit is het. Oh, geweldig, weet je wel. Ja, zo gaat dat dan, weet je. Ja, het, is ja. toch, het is toch te erg voor woorden eigenlijk. Ja, nou ja, ja. ja. misschien moeten mensen ergens beginnen... en, en komt het stap voor stap nee, tot, tot een vorm zo. van beschaving. Um, Dankjewel, Kees. Bonnefante museum bedoelde jij, denk ik, in Maastricht, of niet? Ja, Bonnefante nee. was ja. het. Qua ja. gebouw. Ja, um, ja, en ze hebben ook een hele mooie Romeinse collectie. Het is echt, het is echt een prachtig museum. Uh. Ja. We gaan in ieder geval de, de, de Nike in. Um, zeg je dat zo? Ja, hè? ja in, uh, in het Louvre gaan we onthouden. Kijken, ja. gewoon even kijken. Even, even een blik op de oudheid. Ja, dat is wel leuk hoor, denk ik. De vleugels in de oudheid. Maar je kan gewoon niet alles zien. En uh, het is gewoon veel te veel wat er ja. allemaal staat. Soms is het beter om er uh, één uit te, te pikken veel. en daar even voor te gaan staan staren. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel Kees. Dankjewel hè, jij. Oké, okay. Joe, hey, nacht. Hoi, hoi. Bye. Ja, we hebben naar uh, Huub van der Lum en Geen Reinders zijn we hier ook maar de, de, de Hollandse liedkunsten aan het uh, promoten. Uh, we gaan nu luisteren naar iets van. Uh, de, uh, dit jaar veel te vroeg overleden Maarten van Roosendaal. Een van zijn bekendste nummers redt mij niet. En het, het is uh, nu 12 september, eigenlijk nog 11 september. Dan herdenken we natuurlijk de aanslag op de Twin Towers... hoewel dat steeds minder in het nieuws komt. En wat toch eigenlijk wel heel erg knap was van Maarten van Roosendaal... was dat hij dit nummer schreef twee jaar voor die aanslag...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 the hell van Rosendaal, Red mij niet. Um, Leo uit Amsterdam, die belde. En hij was erg onder de indruk van... Vigeland Beeldenpark in Oslo, wilde hij nog doorgeven. En Jan Smits, die reageerde via Twitter. Is volgens mij niet de zanger Jan Smits. Maar gewoon de Twitterer Jan Smits. Ook niet... Um, voor een, uh, nou goed. Um, die uh, twitterde... Um, als antwoord op de vraag welk kunstwerk in de publieke ruimte... indruk op hem heeft gemaakt, als volgt... zat Kien, de verwoeste stad Rotterdam. Ja, dat is toch dat beeld waar dat hard uit is gehaald, toch? Ja. Bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Ik hoop straks op iets moois in de binnenstad van Utrecht. Twitterde hij ook. Um, en volgens mij heb ik nu aan de telefoon Robin. Goedenacht. Ja, goedenacht. Robin hier. Dag Robin. Ja. Nou, laat ik beginnen te zeggen uh, dat, ik, uh, uh, dat er slechtere muziek denkbaar is... om even te wachten dan Maarten van Roosendaal. Want ik had ook gelijk een associatie, want hij zegt uh, van slachten lam. Nou, in Amersfoort hebben ze geprobeerd een uh, stier als kunstwerk te slachten. Te slachten? Ja, er was een nieuwe rotonde aangelegd. En uh, uh, daar zou een uh, kunstwerk op komen. Ja. En dat was een houten stier... Mm -hmm. Van uh, Thijs Trompert. En ik geloof dat zijn vrouw Mariska. daar ook nog aan meegewerkt uh, heeft. En op een gegeven moment. was dat ding door Van Dalen behandeld. en was. Oh. Uh, de, de kop eraf geslagen. Kan je die stier beschrijven, dat beeld? Was het mooi? Ja, nou, het was. Uh, ik zou bijna zeggen. Uh, het, het, het was zeer figuratief. Het was echt. dus uh, geen abstracte uh, stier. Het was echt een stier, zoals een ja. stier is. Uh, ja, beschrijven. nou. Ik, ik, ik Wel, heb nou welk materiaal? Dat was van hout oorspronkelijk. Ja, ja. ja, alleen hij is dus gemolesteerd en wel onherstelbaar. En toen is er toch, is men erin geslaagd, ook met bijdrage van de gemeente particulieren, om daar een vervangende stier neer te zetten. En die is nou wat meer hufterproef gemaakt. Oh ja, want ik heb het nu uh, in beeld. beeld uh. ik heb ja. het nu in beeld, Robin. Volgens mij ja, heb ik het origineel. En hij is ardent, hè? Vuurig, hè? Ja, prachtig. Maar het origineel bestaat uit allemaal hele kleine houten schrootjes, zou je kunnen ja, zeggen. Klopt. En daar hebben ze eigenlijk na honderden, misschien wel duizenden schrootjes, hebben ze een grote, echt een grote mooie stier van gemaakt. Ja. En dan heb ik de volgende foto in beeld. Uh, en dan lijkt het inderdaad of de, die kop eraf is ge, ge, ge, ge, ja. gegaan. Ja, er is volgens mij met vuurwerk... Ja. Hebben ze, daar uh, hebben ze dat aangebracht. Oh en, uh, ja, want de hele en, uh, kop is... hier op te blazen. Ja, ja die is, dus het is er gelukt, want de kop is helemaal geblakerd en eraf. En dan is de nieuwe stier... Ja. Dit is een beetje volgens hetzelfde ontwerp. Van roestend staal is dat. Maar dat is inderdaad weer Ja, precies. Dat is weer van dat cortenstaal, volgens mij. Ja. ja, ik vind het ook een statement, hoor. Om, om, om, uh, om dan uh, zo'n uh, zo tweede stier... van roestend staal neer te zetten. Dus zoals ja. ik al zei, Hufterproef. En dan ook met die vurigheid die er nog veel meer uitstraalt dan de eerste. Ja, Eigenlijk die... is, is het verbeterd. Ja, maar dat die mag twee... je niet zo zeggen. Ja. Die, die tweede stier, die heeft wat meer wielskracht. Die eerste is de, was, die staat ook een beetje zo. Een beetje ja. te grazen, ja. met de staart wel omhoog. Maar die en tweede... het mooie is, ik weet niet of je dat op, die, op, op, op, op internet kan zien... maar ja. uh, op het gras waar die op staat, daar, daar, heeft, daar ligt nog een ander statement. Dat is namelijk een drol. Oh. Dat, nee, Ook dat... van Roestenstaal, ja. Oké, okay, dus die, die, uh, de, de, de vandalen die zijn uh, teruggepakt, zou je kunnen zeggen, in Amersfoort. Nou, ik uh, was ziedend uh, toen het gebeurde. En ja? Ik was uh, beslist niet de enige in de stad. En dan merk je toch uh, hoe een groot deel van de bevolking... die misschien doorgaans niet zoveel geeft uh, om, om kunst te werken. en dan op, op het moment dat er zoiets gedaan wordt... Ja. Uh, dan toch voor de kunst gaat. Ja. Uh, ja, nou, Ik heb dat ook elke keer als er beelden worden vernietigd in oorlogen of zo. Of musea worden uh, leeggeroofd. Nee, waar zijn die mensen toch in godsnaam mee bezig? Ja, uh, ja dat doet zeer. En, uh, en uh, dat zegt natuurlijk ook wat, wat, wat kunst toch betekent bij mensen. Het roept heftige emoties op. Ja, maar wat jullie nu met die stier is gebeurd, dat zijn gewoon... Dat zijn gewoon... Ja, dat is volgens mij geen reactie op kunst. Dat zijn gewoon een stel uh, balorige types die denken... Hé, hey, een houten stier. We zetten de fik erin, toch? Nou, ik, uh, ik twijfel niet? daarover of dat altijd het geval is. Het, het kan best uh, iets, iets onbewust zijn bij, bij, bij mensen. Uh, uh, dat men uitgerekend... Uh, men zich richt ook op dit soort zaken. Uh, ja, ja. Uh, dat het te mooi is. Of, uh, of, of dat het inderdaad iets, iets ja, onbestemde emoties oproept. Uh, ja. Ja, die dan leiden tot zo'n uh, ja, zo daad. Ik weet het ook niet zo goed. En die stier, die staat in Amersfoort. Kom je uit Amersfoort? Ja, ja, ja. ik ja. was er zelfs vlakbij... Uh, okay. Want die staat dan op een, die staat ook een beetje stoer te zijn op een toch enigszins, misschien een beetje onerbiedig gezegd, lullige rotonde. Nou, het is, de, het is de entree, het is een van de entrees van de, van de binnenstad van Amersfoort. Okay. Nou, ja. niet het mooiste deel inderdaad. Ja. Uh, het is wel een plaats die uh, zeg maar, mensen die lang, uh, zeg maar oude Aersvoort dus wel kennen, het wordt nog vaak de Melkfabriek genoemd. Ja, ja. Maar dat is uh, trouw, die bestaat ook niet meer. Maar, ja in de nieuwbouw die daar staat, kan je, heeft men daar wel rekening mee gehouden... dat daar ooit een melkfabriek heeft gestaan. En dit was dan, en dit dan de stier die alle, alle koeien dekte of zo? I, um, of ben ja, ik nu dat, te, dat diep het, ik, ja. te diep aan ja. het doordenken in deze? Ja, ja goed, ik, ik heb... Uh, nee, ik, ik, ik, ik, ik heb uh, Thijs Tromper, de kunstenaar, wel eens gesproken... maar daar zover ben ik nog nooit over gegaan. En okay. uh, Ik vind ook niet dat je nou, al te veel... Uh, uh, makers van kunst uh, moeten uh, lastigvallen met je eigen interpretaties daarover. Dus, uh... Ja, ze kunnen het ook leuk vinden, toch? Als ze de verbeeldingen. Ja, showen. nou ja, ja, ook dat. Maar uh, nou goed, oké. Okay, ik, uh, ik, ik zou het. Nou, het was bij mij eigenlijk nog niet zo opgekomen ook. Oh ja, ja nee, maar goed, misschien ja, is het ook maar... totale, totale onzin hoor, wat ik zeg. Ik, uh... Ja, nou oh ja. ja, kijk, wat wel grappig is, is dat uh, het heette daar altijd uh, uh, mensen, uh, als ze de straatnaam niet wisten, nou, het was bij de melkfabriek en nou is het, het is bij de stier. Ja. En de bushalte heet zelfs deels zo. En okay. uh, dat is ook. Uh, ja, maar ik geloof dat Connection, dat is het busbedrijf. Ook aan. Oh, dat mag ik niet zeggen. Uh, ook aan Ja. Dus de stier heeft in ieder geval. Definitief zijn plek. In de Amersfoortse samenleving uh, Nou, deze is denk ik wel uh, bestendig. Tegen uh, enig uh, geweld. Ja. Dus uh, dat mag ik hopen, ja. ja. Nou, misschien heeft het uh, wel eens voor samenhorigheid gezorgd. Dat de, de, de stier. Nadat de eerste keer zijn kop eraf is gegaan, nu. Uh, door de, door de rest van de buurt uh, een beetje beschermd wordt. Ja, dat, uh, dat denk ik wel. Het is ja. jammer dat, uh, dat de daders nooit gepakt zijn. Maar ja. ik weet wel, bij de onthulling, uh, daar was ik ook bij... het was uh, bijzonder druk. Ja, ja. Nou, mooi. Um, dankjewel. We, we, we zetten de stier in de rij van de andere bijzondere... Uh... Sculpturen ja, nou, uh, die tot ons nog, uh, zijn gekomen. Als uh, ik nog iets positiefs mag zeggen over ja. mijn stad. Ook al ben ik de burgemeester ja. niet. Maar het staat, staat hier vol met uh, opmerkelijke beelden. Ja. Sommige die schitteren in lelijkheid ook. Ja. Uh, maar dat hoort er ook bij, vind ik. En, uh, nou, uh, het is gewoon. Uh, ja, nou ja, uh, Oké, okay, het huidige klimaat is natuurlijk ongunstig uh, voor nieuwe aanwinsten. Maar, uh -huh. uh, maar gelukkig is er nog veel te zien. Amersfoort is kunstminnend. Uh, was ja, was kunstminister. Ja, we hebben het ja. Armando Museum is. Ja, wij ja, zeg ik dan, maar het Armando Museum. Is ook alweer afgebrand daar. Uh, ja, aangetrokken jongen, door jongen. de gemeente zelf ja. en, uh, en, uh, en, en dan weer, ja, het was, nou, het was in, uh, nou, wa er was brand geweest, hè, maar het is niet meer ja. opgebouwd als uh, museum. Wa we, we houden hoop, Robin, we houden hoop. Ja, <laughs> oké. Okay. Ja, ja, ja, maar goed, uh, ja. kunst groeit tegen de verdrukking in, luidt het toch? Goed. Ja, zo is het. We gaan er gewoon weer ja. door. Dank voor het bellen en ik wens je een goede okay. nacht. Ja, dag. Oké. Ja, goed. Dankjewel. Robin. Dank je graag gedaan. Ja, en we hadden het over. Brand. En dat was dus vannacht ook brand. Um, en we krijgen een mailtje van Richard. En die mailt... Ik hoorde net op het journaal dat Huizen Maas in Groningen in de brand staat. Brand is inmiddels meester. Uh, ook uh, hebben wij hier al doorgekregen. In het gebouw hing een prachtig groot schilderij van Bas Vet. Uh, met de afmeting 1,20 bij 2 meter. Het stelt een vlootschaf voor, ter ere van koningin Emma. Als jongetje stond ik heel vaak voor het monumentale schilderij... te kijken naar de honderden schepen... Die erop stonden afgebeeld. Heel toevallig heb ik nu, 40 jaar later, het schilderij vorige week opgehaald uit Huizen Maas. Ten einde het te reinigen. Het is nu weer prachtig, mooi schoon. En ik ben zeer blij dat het vanavond niet in Huizen Maas hangt. Ik hoop dat het binnenkort weer in de publieke ruimte mag hangen. Richard Terborg, Utgrun, zet hij erbij uit Groningen. Nou, zo zie je maar. Um, veel radio 1er dan dit kunnen we niet krijgen: Actualiteit en de kunsten. Wij gaan uh, de luiken hier uh, zometeen sluiten. Uh, morgen is Kazaluna terug. Dan zit hier Mieke van der Weij en zij ontvangt Carolien Roelands... Midden-Oosten-specialist van NRC Handelsblad. Uh, en na ons neemt de vaarheid over met de nacht klinkt anders. Blijf vooral luisteren naar Roel Koeners. Tot zover uh, twee uur Casaluna. Uh, ik hoop dat u genoten heeft van de kunsten. Wij in ieder geval wel. Hele goede nacht. Dag.